6 uur. BDC Wouter Jong met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk... zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit mogen hebben. VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS steunen een voorstel van D66. De partijen dienen maandag een initiatiefwet in... die Nederlanders in Groot-Brittannië moet beschermen... tegen de gevolgen van een brexit zonder deal. Mensen met een Nederlands paspoort moeten dat normaal gesproken opgeven... als ze een andere nationaliteit aannemen. Maar de Kamer wil dus voor de groep Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk... een uitzondering maken. Het voorstel geldt niet voor Britten in Nederland. Bij protesten in Kazachstan heeft de politie bijna 60 mensen opgepakt. De demonstratie was vooral gericht tegen de groeiende invloed van China. China is een grote investeerder in de energiesector van Kazachstan... en koopt daar veel olie en gas... De man achter de protesten is een Kazachstaanse zakenman... en oud-politicus die in Frankrijk woont. Op de Ginkelse Heide hebben zo'n 100.000 mensen... operatie Market Garden herdacht. Ruim duizend parachutisten deden de sprong na... waarmee in 1944 de bruggen over onder meer de Rijn moesten worden veroverd. Het offensief liep vast bij Arnhem... en de bevrijding van heel Nederland kwam pas in 1945... Onder de gasten bij de herdenking waren veel veteranen... de Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix. Aanmaakblokjesfabriek Fire Up in Oosterwijk is per direct stilgelegd. Het bedrijf werd gisteren en vandaag door brand getroffen... en eind juli was er ook al brand. De burgemeester van Oosterwijk zegt dat de fabriek... de productie van aanmaakblokjes, priketten en houtskool... pas weer mag opstarten wanneer de voorraad wordt opgeslagen... in luchtdichte en brandveilige containers...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 Maar dat zie je niet aan de buitenkant. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. Finally She came along, broke the spell, and set me free Pushed aside what used to be Oh, the broken-hearted man that once was me I never gave Dat is Someone to love. Een heerlijk nummer en welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is hey, ik zou zeggen, eet smakelijk. En als u hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Ja, ik zou ook nog iemand bellen. En uh, ja, helemaal, helemaal door mij heen geschoten zijn de zusjes van Wanrooi. Nou, weet je wat, ik ga ze, ik ga ze gewoon draaien. En uh, ja, het is een accordionfeest. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot 7 uur, Entertainer for You. zo'n wandrooi. Ja, hé, hey, dat was het uh, accordeonfeest. Ja, en ik probeerde ze net te bereiken, maar ja, helaas is dat niet gelukt. Uh, het volgende plaatje wat ik heb, uh, dat is een verzoekplaatje. Dat wordt aangevraagd door uh, Federico. En Federico, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen van Tim Dousma. En uh, ja, ik mis je meer en meer. Morgen zal de zon weer schijnen en de wereld draait maar door en door, heel gewoon, zoals ooit tevoren. Ook ik doe gewone dingen, omdat het moet, want de tijd die staat niet stil, maar wel met één verschil. Ik mis je meer en meer, en vergeet elke keer Dat ik je nu niet meer kan bellen, om je van alles te vertellen Ze zeggen telkens weer, dat het wel wint, maar hoe en wanneer Ik mis je nu, steeds meer en meer Alles anders, alles wat gewoon was is nu vreemd Zonder jou voel ik me zo alleen Ooit zal ik mijn draai weer vinden Niet dat ik daar niet op vertrouw Ik weet nu niet hoe dat kan zonder jou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 Oh, alles leek zo vanzelfsprekend. Ik weet niet meer wat dat betekent. Niet is nu meer zeker nu jij hier niet meer bent. Oh, ik hoop dat dit ooit eind Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer. Je nu niet meer kan bellen, om je van alles te vertellen, ze zeggen telkens weer, dat het wel went, maar hoe en wanneer, ik mis je nu steeds meer. Dausma, aangevraagd door Federico. En ja, ik mis je meer en meer. En uh, ja, wat gaan we doen? Uh, we gaan zo nog proberen te bellen met, uh, met Annie, en, uh, Annie of Paula van, van der Roy. En uh, ja, tot die tijd uh, ja, gaan we gewoon een lekkere muziek draaien. En dat is uh, een nummertje van Roberto Jacketti en de Scooters. Ja, ik, uh, zij hebben het over Make Me Cry. Nou, liever niet hoor, maar he helaas, als het uh, niet anders kan, dan graag. Komt-ie hoor. I'm on the night, I So take me home. I never get kissed. Well, I'm here and I'm feeling alone. I need a woman when I'm on my own. Is she really going out? Is she really gonna take me home? Does she really have a plan when she'll take me home? Take me home. I will buy a diamond ring for her. I will try to write a song for her. I will do a million things when she'll take me home. Roberto Giacchetti. En het goed, uh, ja, de scooters. De scooters. En uh, ja, make me cry was dit. En uh, we gaan lekker verder met een nummertje van uh, Jamie van Bokstel. En uh, hij heeft het over lach en leef met elkaar. Lach, lach, lach, lach, lach. En dat was uh, Jamie van Boksel. Ja, soms heb je het wel eens eventjes... Uh, dat je er niet helemaal bij bent. Lach en uh, ja, leef met elkaar. En ja, ik, uh, ik probeerde net al te bellen. Beide ja, eigenlijk. Dag Annie. De, uh, we hebben Annie van Van Roy in de uitzending. Of nee, Annie Roy is het, hè? He? Van Van Roy, nee. Oké, okay, zusjes van Van Roy. Ja. Zo is het. Annie en Paula... Zo was het. Klopt. <laughs> hey Annie, uh, ja, goede avond. Ja. Uh, middag. Middag is, uh, is uh, inmiddels verstreken. Hey, deze plaat. Ik heb hem net al aan, uh, aan de luisteraars uh, mogen laten luisteren. Uh, hoe is deze plaat eigenlijk tot stand gekomen? Deze single. Uh, ja, we waren in de studio om uh, voor collega artiest uh, in te spelen voor accordeon. En toen ontmoetten we onze oud-producer, Aad Claris onder andere, en ja. uh, Melchior. Ja. En uh, ja, toen. Uh, stroomde bloed waar het uh, weer uh, gaan ging eigenlijk, want ja, we hadden zoiets van, hè, toch uh, eigenlijk moeten we eens een keer wat nieuws opnemen, want ja, toen uh, was het bij uh, de platenmaatschappij Dureco met Aad en uh, nou, nu uh, zeiden we, nou, dat wordt inderdaad uh, tijd en we hadden ineens uh, al pratend een lumineus idee om... Uh, Wals nummer twee dan met een uptempo uh, eerst lekker in een wals... en dan met uptempo op te nemen. En we hebben hem al twee keer op een heel groot podium uh, mogen brengen... in Rotterdam Ode aan de Nacht. Daar waren 10.000 mensen en hij ja. ging echt uit een dak. Was gelijk op televisie ook rechtstreeks... Ja. En vorige week in uh, Hoek van Holland, dat uh, was uh, eigenlijk van smartlap tot opera. Ja. Nou het hele plein deinde mee en uh, ja, de, bij dat uptempo begonnen ze ineens allemaal mee te zingen en te springen. Dus uh, ja, we hebben het idee dat het uh, heel fijn een heel fijne nummer is om met het uh, publiek te doen. Ja, ja want uh, ja, ik heb natuurlijk uh, ja, gelijk alles uh, beluisterd en bekeken. En het is inderdaad een, uh, ja, een vrolijk en uh, heerlijk nummer eigenlijk. Heel fijn om te doen. Ja, en het ja. is echt bekeken. Dus je hebt ook de clip gezien die op uh, ja. YouTube te zien is. Ja. En die was werkelijk op de warmste dag van het jaar. Hoe we dat konden plannen, ik weet het niet. Maar <lacht> moesten we moesten ons ook nog vier keer omkleden in Scheveningen. Het was een dag dat op de radio omgeroepen werd. Ga er niet meer heen, want er is geen parkeerplaats meer. Nou, dat klopt, dat hebben we ontdekt. <lacht> ja. Maar het was wel heel erg leuk om te doen. Ja, nou ja, ik bedoel, ik zeg het keer. We hebben hem al laten horen. Dus de mensen hebben hem al kunnen, kunnen behoren. En, uh, nou, ja, heel leuk. Ja. Ja, ik zou zeggen, ja, dadelijk, dadelijk ga ik hem nog een keer draaien. Uh, voor het eind van de uitzending. Uh, dus, dus dan draai ik hem zeker nog een keer. Nou, ik vind het heel erg leuk dat jij er uh, aandacht aan besteedt, want uh, ja, ik denk dat er in Nederland heel veel mensen zijn die van uh, Accordeon houden, dus dat... Uh, ja, dat weet ik wel het, zeker. Is ...wel fijn ja. vinden dat jij dat draait, denk ik. Ja, ja nou, ik, ik, ik draai natuurlijk uh, ja, heel, heel breed uh, scala aan, uh, aan Nederlandse artiesten, dus uh, ja, ook deze... Ja, en dit is uh, iets uh, unieks denk ik. Er is niet veel meer in Nederland. Dus, nee, dus, uh, nee, dus uh, we, hier en daar uh, uh, ja wordt wordt er natuurlijk uh, met, met de met de up-tempo nummers wordt er wel heel vaak uh, accordeon gebruikt natuurlijk. Ja, ja, wij zangen. Ja, het is gewoon hartstikke populair, het instrument. Wij hebben ook heel veel orkesten die we dirigeren. We hebben bij elkaar denk ik wel 150 uh, accordeonisten. Dus het instrument uh, ja, dat, uh, wordt heel graag nog bespeeld. Dus het ja. is ook goed dat het onder de aandacht uh, komt van het publiek. Ja, al is het uh, door de jaren wel uh, heel, heel, een heel stuk minder geworden natuurlijk. Kijk, uh, uh, ja, ik, ik weet nog uit de tijd, uh, had je de kermisklanten. Die, die kennen jullie zeker wel. Daar ja, hebben veel mee opgetreden met alle uh, accordeonisten eigenlijk, hè? van uh, Harry Moten tot uh, Johnny Meijer. We kennen ze allemaal en ja. toen wij jong waren hebben we daar ook al mee gewerkt. En, uh, ja, in die tijd had je nog veel radioorkesten waar we in speelden, bij Tette Braak. Ja, Je kan het niet opnoemen, van 12 tot 2 bij uh, Hans van der Tocht. Ja, en tegenwoordig heb je uh, ja, die uh, live programma's niet veel, nee, maar, dat is jammer. Maar als je, als je, dat, uh, als je die namen allemaal noemt, uh, Annie, dan, dan voel ik mij gehoud worden. Ja, want <laughs> Die ken je wel. Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja, ja. ja nou, heerlijk. Maar ja, tegenwoordig uh, ja, zijn er weer andere mogelijkheden die je toen niet had. Dus uh, dat wel. niet. Daarom, ja. he, de tijd gaat uh, door. En uh, ja, dat YouTube gebeuren is ook niet gek natuurlijk. Nee, maar daarom zeg ik al die namen die je opnoemt. Dan voel ik mij gelijk houdt worden. <laughs> <Ik> bedoel, <laughs> benen, is hier, voelt. Het klinkt heel jong, ik... Ja, nee, nou, ik, in ieder geval, kijk, jij, Ted en zo, uh, ja, uh, die, die hoe heet het, volle toeren en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal een beetje, uh, ja, en, stop op advissen. Uh, ga zo maar door. Ja, er uh, ja, is niet zo gek meer voor dat soort dingen. Vroeger uh, werd daar geld voor uh, opzij gezet. En, uh, ja. ja, we zaten bij alle lijstprogramma's eigenlijk. Ja, ja. En tegenwoordig moet er toch wel hard aan getrokken worden. Uh, ja, wil je toch een, een, een Nederlands product op de buis uh, uh, zien te krijgen. Inderdaad. Ja, ja, nou, maar het, uh, jij doet het heel goed met jouw uh, programma in ieder geval. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik probeer dat er nog een beetje in, uh, in stand te houden, laat ik het zo zeggen. Ja, nou. Ja, en uh, velen met mij natuurlijk. En uh, ja, zo, zo proberen we toch uh, de Nederlandse artiest een beetje uh, ja, uh, hoog te houden. Ja, nou ja, als ik het zo zie, ik kom net van een uh, festival in uh, Alp-Wassendam. Nou, je kon over de mensen lopen en dat is gewoon een groot feest als je dan uh, accordeon speelt. En uh, Paula die, uh, die zit onderweg van Naaldwijk naar Schiphol. Dus die, uh, ja, die heeft ook zo'n uh, heel festival vol uh, met uh, mensen. Iedereen uh, ja, houdt van accordeon, dat is ja. uh, gewoon... Uh, dus uh, ja, er, er is altijd app en vloed uh, in, met allerlei dingen in het leven. Dus, uh, ja, maar, wat, uh, uh, wat zei je, wat na Schiphol... Ja, die moest de dochter ophalen is gewoon oh. op Schiphol. Dus oh, die, ik denk ze gaat vandaag, zelf op vakantie. Ja, nee, nee, geen vakantie. Daar hebben we helemaal geen tijd meer voor op het ogenblik. op aan de wak. <laughs> ja, nou ja, ik bedoel, hè, het is, uh, als je er plezier hebt, is het niet erg toch? Nee, het is uh, voor ons altijd een feest. Als je ziet uh, met de mensen, want we vinden het heerlijk om met het publiek uh, plezier te maken. We gaan er niet gewoon staan en nummertjes afdraaien, maar uh, de tent gaat op zijn kop en uh, er gebeuren altijd de gekste dingen. Wij uh, weten nooit van tevoren wat er gebeurt als we het podium opgaan, want dan moet het echt feest worden. Ja, nou ja, dat is wel maar prettig, zeg ik altijd. Ja, dat vinden de mensen heerlijk. Ja. Ja. Kijk, als, als, als, als de dingen van tevoren uitgestippeld zijn, dat is het altijd toch wel ja, minder, vind ik. Nee, wij zijn altijd, uh, het programma staat nooit vast. Uh, want op het podium, dan springen we in op wat er in de zaal gebeurt. En ja. uh, er moet een wisselwerking zijn met het publiek, vinden wij. Ja, en dat is uh, met uh, ja, dit nummer zeker goed gelukt. Ja, dat gaat zeker, als ik het zo gezien heb, de, want we hadden eigenlijk hetzelfde idee als in Maastricht, hè, dat plein, want ja. nou, je, je hebt het misschien... Met de, uh, André, en, André Rieu. Ja, dat, ja. ja inderdaad. Uh, dat, uh, en dan op een andere manier en op Accordeon, ja, dan uh, is het toch uh, weer uh, voor de mensen herkenbaar en uh, heel leuk. Ja. Ja, typisch, uh, ja, ik zeg altijd typisch uh, Nederlands, hè? Dus uh, accordeon, ja, daar zetten we altijd een, een, een klederdracht bij. En, uh, en, ja, de, en, ja, ja. De, en de klompen met tulpen. Ja, dat zeggen ze. Maar ja, wij hebben 1981 de wereldkampioenschappen voor accordeonsduo's gewonnen, Paul en ik. En daarna ja. zijn we van Japan tot Amerika geweest. Ja, en uh, alle landen van de wereld. Uh, en ja, van klassiek tot populair spelen ja. wij. En uh, dat vinden we juist zo leuk, die uh, afwisseling. Maar uh, waar we ook zijn als we een klassiek programma hebben, dan doen we er altijd ook gewoon populaire muziek bij. Want iedereen houdt er eigenlijk van. Iedereen uh, vindt het heerlijk om lekker ontspannen muziek te horen. Ja, zeker weten. Ook, uh, ook wij zelf. Ja, He? daar word je helemaal vrolijk van. Hè? Ja, toch? Dat, uh, muziek houdt je gezond. Ja, dat sowieso. Ja. Zonder muziek is saai hoor. Nee, dat zou geen leven zijn. Nee, zo is het. Hé <lacht> hey Annie, uh, ja, ik ga even een lekker ander plaatje draaien. Daarna dadelijk aan het einde van het programma draai ik zeker uh, jullie nummer nog. Nou, we gaan nog luisteren. En heel veel succes met je programma. En uh, wie weet tot de volgende keer. Ja, en wie weet een keertje hier in de studio... Nou, dat zou niet gek zijn. Ik wil je wel eens uh, live ontmoeten hoor. Ja, nou, nee, dat is leuk. <laughs> okay, dan, uh, nou, dan, dan spelen we, nou, we gewoon goed. een stukje accordeon hier oh, uh, achter de microfoons. En, uh, want de mensen kunnen thuis ook meekijken. Dus uh, nee, dat, oh. uh, dat is leuk. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik uh, hoor het van jou. En uh, ik zou zeggen, succes verder met je uitzending. Dankjewel, Annie. En, okay. en een heel, heel goed weekend. Groetjes aan Paula. Ook jij ook een goed weekend? Ja, ja. en jij inderdaad groetjes aan Paula. Doe ik. Oké, doei doeg.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 Eén radiostation, één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1 ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. I still remember the song when I saw you the first time on the summer night.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 Na-na-na Sha-na-na-na-na na, na na na, Still running through my head I remember your face Bring me back to the face And slow the music down sha na na na na na na na na That's why I'm singing her song I still remember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 Slow the music down. Shana na na na. -na. Shana -na, na na na. That's why I'm singing our song. ...en uh, allemaal van uh, bouken En dat allemaal vanaf de Toorweg 10 ...hier in Zandvoort op de 106.9... ...en op de kabel 104.5... ...en natuurlijk het uh, digitaal... ...kanaal 40 van uh, Zio. En uh, ja, Joris Sprenkels... ...hebben we in de uitzending. Juri, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, je was net klaar met eten. Ja, precies. Ik zit nog bij de Chinees binnen. Oh, oké. Okay. <laughs> hey, uh, ja... Hoe zal ik het zeggen? Ik zit hier met mijn foto's. Ja. Prachtig, prachtige tekst. Prachtig nummer. Dank je wel. Dank u. En uh, ja, hoe, uh, hoe heb je dat uh, bij, bij elkaar gekregen? Hoe heb je dat gefixt? Ja, het is, het is al een heel oud liedje. Origineel is die van Bert Rietz. Lied van ons uit de buurt. Ja. En uh, ja, dat, dat is, uh, ja, ik vond het gewoon tijd dat het, dat het een keer weer opnieuw uitgebracht moest worden. Oké, okay, want het is niet. Uh, nee, ik dacht eerst eigenlijk op, uh, is het misschien ook een beetje persoonlijk? Nee, nee. Het is, het is al een heel oud liedje en uh, ik zit eigenlijk al vanaf mijn eerste single zitten krijg ik allemaal meer in mijn hoofd. Dus ik dacht, ja, dan, het, moet er, het moet er gewoon een keer van komen. Ja, En toen dacht je van hier gaan we daar een nieuw jasje in, uh, in passen. Ja, precies, laat een beetje op, uh, opfleuren en uh, ja, lekker gitaar erin. Ja. Nou ja, het is, het is, het is uh, een allerprettigste nummer om te horen. Dankjewel, dankjewel. Dus dat uh, nee. dat, dat, dat, dat, dat Heel, zit wel goed in ieder geval. Hij komt net hier ook op de radio. Oké. Okay. <laughs> <hij> nou ja, dat is, dat is perfect, toch? Ja, ja, super. super, super. Hey, ja, super, super. Daar, daar, daar, daar doen we het voor. Ja, ja, sowieso. Hé, hey, uh, ja, ho hoe lang is hij nu uit? Hij is nu... Zo, daar moet ik even nadenken nog. Je denkt Ik denk uh, een week, week of zes dat hij nou uit is. Ja, een week of zes. Ja, oké. Okay. En, en uh, zit je, zit je alweer, ben je alweer bezig met iets nieuws? Of zit je weer te denken aan iets nieuws? Nee, nee. Ik ben nog niet bezig met iets nieuws, maar uh, volgend jaar, begin van het jaar, dan, uh, dan gaan we er even de tafel zitten en dan, uh, ja, dan is hij zo weer af. Ja, want je hebt zelf nog geen ideeën? Nee, nee. Ik, ik heb totaal geen flauw idee wat het nu gaat worden. Ik, ik wil wel een beetje in dezelfde richting bijvangen. Ja, wel. ja. Het, het is niet dat er in één keer een bellet van mij komt. Nee, maar deze, deze, de, deze ritme legt jou uh, zeg maar, uh, als gegoten. Ja, precies. Ja. precies. De, deze ligt mij gewoon goed, zulke nummers. Ja, en uh, ja, zoals ik al zei, een bellet zul je niet zo heel snel horen van mij. Maar uh, ja... Misschien ooit een keer op een album, maar dat nee, ik, is nooit natuurlijk. Ik, ik, ik wou net zeggen, zeg nooit nooit hè? Nee precies, ik durf het ook niet te zeggen dat ik het nou, ga doen. Nee, dus, nee daar, gaan we, daar gaan we sowieso op wachten, laten we het zo zeggen. Precies, precies. Hey, uh, ja, nou ja, uh, je bent net klaar met eten Daro, en, uh, nou ja, Je zit aan de telefoon, dus uh, ja, eigenlijk wil ik je niet langer ophouden en, uh, en, en het nummer gaan draaien. Ja, tuurlijk. En, en, en waar kunnen mensen jou eventueel vinden, want heb jij nog uh, ergens een agenda staan? Nou, ik, ik heb, uh, momenteel heb ik best wel een hele drukke agenda, als ik eerlijk moet zijn. Ja. Open podium of uh, besloten? Ja, open en, en besloten, allebei eigenlijk wel. Oké. Okay. Maar, uh, maar meer besloten, dat wel. Oké. Okay. En de mensen die kunnen mij vinden op mijn Facebookpagina. daar heb ik een speciale like-pagina voor gemaakt. en dat is gewoon uh, Joeri Ja. En via mijn website Oh Oké, okay. en daar kunnen ze ook uh, een berichtje achterlaten. En, en uh, Instagram, heb je dat ook nog? Ja, tuurlijk heb ik Instagram. Tuurlijk, ik was het al helemaal vergeten. <laughs> <laughs> nou ja, nee. denk, ik denk, uh, ik zal het beestje even nog bij zijn naam noemen. Ja, precies. Nee, Instagram dat heb ik ook. En uh, daar reed ik ook gewoon uh, gewoon Penkels lekker simpel. Tenminste, so sommigen die hebben er wel moeite mee met mijn naam te spellen, maar... Uh, ja, ja, ja. <lacht> het, het, het moet... Uh, ja, ik, ik vind het niet moeilijk, laat ik het zo zeggen. Nee, maar er zijn er wel bij, hoor. Ja, uh, ja. Ik zijn het die het fout spellen, dan die het goed spellen. <lacht> <lacht> <lacht> nou ja, ik bedoel, als ze uh, misschien uh, de achternaam Sprenkels in, indrukken, dat, uh, dat het uh, verzellig naar voren komt. Ja, ja, de, de Sprenkels, dat, uh, als je dat typt, dan, uh, dan kijk je van eigenlijk... Uh, dan krijg je wel Jurisprenkels Sprenkels te zien, hoor. Ja, wel, jawel, jawel. Nee, dat komt wel goed. Daar ben ik niet bang voor. Ja, precies. precies. Hey, we gaan hem nou lekker draaien. Super, dankjewel. Dat zou, dat zou top zijn. Ja, ik zou zeggen, geniet nog even daar uh, bij de plaatselijke Chinees. <laughs> dankjewel. Wat <laughs> <hè>? Zij je? <laughs> ik zeg net Frans Bouwer, hè? Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja ook baam hier, of niet? Ja, tuurlijk, altijd. Ja, al dat altijd bedoel ik. Oké. Hé, Joeri, ik ga hem draaien. Ik zou zeggen, een goed weekend. Geniet ervan. Dankjewel. En we, en we spreken maar we uh, gauw weer. Tuurlijk, dat kan helemaal goed. Oké. Okay. Joni, groetjes. Hey, groetjes. Bedankt, hè. Yo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dat is dan Judy sprinkles. En uh, dan gaat het over, uh, ja, ik zit hier met mijn foto's. En uh, ja, we hebben een, uh, een, een nieuwe binnenkomer. En dat is uh, Wesley Bronkhorst en Birgit Lewis. En uh, zij hebben het over reis met me mee. Tot 7 uur entertainment review Mijn naam is Wetter. Goedenavond. Blijf lekker luisteren, want na mij komt Mike natuurlijk met de eurobreakdown. Loop in de storm en verlies mijn verdriet, door de wind meegenomen, zodat niemand dit meer ziet, als de storm is gaan liggen en de rust keert wordt mijn verdriet minder. Voel ik mij niet meer bezicht Voel ik mij niet meer bezicht Nee, niet meer bezicht Wesley Bronkhorst en Birgit Loewes. Dat allemaal hier vanaf de Torweg, Nina. Entertainment for you. Meer dan radio. Dat je deze single. Prachtige single van uh, Marieke Van Huis. We'll Mooi, oh, het was hier in de studio. En als het goed is, binnenkort weer. Be you. Hey, Tevens de titel van deze plaat natuurlijk. Into the Game. Marieke Van Huis. Hierbij GFM Entertainment for You. Ja, zes, ja, Nog geen zes minuten voor de klok van zeven uur. Maar blijf lekker luisteren, want er komt de Europese top 40 dadelijk tevoorschijn. Samen met Mike. En uh, ja, zoals altijd, draai ik natuurlijk altijd aan het einde een plaatje voor mijn wederhelft. How is this? And perfect below your butt. For your butt. So is it. Zo. So Het is wel voor een kusje voor jou. En zoals beloofd... ga ik het uh, nummer draaien van Zusjes uh, van Van Roy Aan het einde. Had ik beloofd en al niet. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het uh, luisteren. Bedankt voor het kijken. Blijf er lekker bij, want uh, de top 40 uit uh, Europa komt eraan. Samen met Mike... Dus blijf er zeker bij. Bedankt voor het luisteren. Goed weekend. En graag de volgende week. Groetjes. Bye bye.